4 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama heeft het document ondertekend... waarmee miljarden bezuinigingen van kracht worden. De overheid is nu verplicht om 85 miljard te bezuinigen... omdat de leiders van het Amerikaanse congres het niet eens werden... over hun plan om de staatsschuld te verlagen. Alle overheidsdiensten moeten nu een vast percentage van hun budget inleveren. Vooral defensie wordt zwaar geraakt. De deadline voor een akkoord was 1 maart, anders zouden de bezuinigingen automatisch intreden. De dreiging was bedoeld om de Republikeinen en Democraten te dwingen om een akkoord te sluiten, maar het heeft dus niet gewerkt. Volgens Obama gaat het weken zo niet maanden duren om uit de impasse te raken.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 Dat staat in een rapport van de Amerikaanse overheid. Milieugroeperingen zijn fel tegen de aanleg van de pijpleiding. Vooral omdat het de oliewinning uit het Canadese teerzanden makkelijker maakt. En daardoor wordt het ook moeilijker om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Maar volgens het rapport is die ontwikkeling toch niet tegen te houden. En zou het niet aanleggen van Keystone XL slechter zijn voor het milieu. Of de aanleg doorgaat wordt waarschijnlijk later dit jaar besloten... De superpijpleiding is 3000 kilometer lang en kost zo'n 7 miljard dollar. Het weer, wolkenvelden en nevel met kans op mist, maar ook wat opklaringen. Minima rond het vriespunt. Overdag eerst grijs, smiddags wat zon, middagtemperatuur van 6 of 7 graden. Morgen wat meer zon en iets zachter. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO.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 Goedemorgen en welkom bij het derde uur van woord, waarin u weer verder kunt gaan luisteren naar die wekelijkse rondwandeling door de radioarchieven. In dit uur een bijdrage van de NPS, zoals u wellicht bekend. Inmiddels opgegaan in NTR, de fusie met Telejak en de RVU. Het is een aflevering van kunststof, eerder uitgezonden in 2006. Ik zeg dat er expliciet even bij, omdat er een overzichtstentoonstelling ter sprake komt van de kunstenaar Co Westerik. En die is daar nu nu natuurlijk in het gemeentelijk museum in Den Haag niet meer te zien. Ko Westerik wordt op 2 maart 1924 in Den Haag geboren... en volgt in zijn geboortestad een opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Hij maakt schilderijen, aquarellen, tekeningen, foto's en etsen. Vooral door zijn schilderijen is hij bekend geworden. Zijn productie is klein, slechts drie à vier schilderijen per jaar... Bij het maken van een schilderij gaat Co Westerik uit van een idee-schets. Deze idee-schetsen zijn kleine tekeningen, soms maar een paar centimeter lang en breed, van plotselinge invallen, situaties die een schilderij zouden kunnen worden. De kunstenaar woont en werkt sinds 1971, afwisselend in Rotterdam en Zuid-Frankrijk. Hij viert dus vandaag zijn 89e verjaardag. We gaan nu terug naar 2006. Toen Petra Possel in gesprek was met Co Westerik, luistert u naar Kunststof. En dit is Kunststof. Dames en heren, goedenavond, ja ideeën in je kop zijn zuiver. Maar als ze je kop verlaten, komen er handelingen aan te pas... die het idee vervuilen. En dan blijf je concessies doen, vindt onze gast dan. Maar zodra wij voor zijn werk staan... zoals zijn beroemde schilderij Snijden aan gras... schiet de beelden zuiverder dan zuiver onze kop in... om er nooit meer uit te gaan. Hier is Col Westerik. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond en welkom bij Kunststof van de NPS op Radio 1. En vandaag dus met Co Westerik. Welkom. Meneer Westerik, we gaan het zo meteen hebben over die indrukwekkende expositie... die overzicht, overzichtstentoonstelling die gisteren is geopend in het Haagse Gemeentemuseum. Het is een ja. spektakel op zich. Dat die, de, de, de, grootste, de, de de manier waarop het opgehangen is. En het is zeer de moeite waard. Maar ik ga eerst even met u... Naar dat van vandaag, het nieuws van vandaag namelijk, daar beginnen wij altijd mee. Ja. Uh, binnen 24 uur zijn wij van twee ministers gewisseld. Precies. Donner ja. en Dekker weg, ja. Winssemius en Berlin er weer in. Goh, ja, ik kijk daar toch weer van op hoor. Ja. Drinkt dat soort nieuws ook binnen in uw atelier bijvoorbeeld? Je zijn links, komt dat wel binnen, ja. Ja, er zijn natuurlijk belangrijke zaken. In het atelier. Ja. Maar nee, ik neem daar kont van. Dat gebeurt wel. Ja, zeker. En, en hoe doet u dat? Heeft u daar de televisie aan de ja, radio? Ja, radio-televisie. Ik ben een groot televisiekijker. En uh, alle journalen gaan mee met mij erin. Ja. Maar nee, nou draaide ja. uw dag gisteren natuurlijk voornamelijk om de opening van uw eigen overzicht. Ja, dat is natuurlijk de laatste dagen helemaal. Eerder zo'n catalogus eindelijk bij je op tafel ligt en zo. Dat is uh, zweten eventjes. Ja. En dan dringt natuurlijk de politiek of welke berichtgeving. Ik hoor ook ineens een snelheid trein, god allemachtig. Ja, in Duitsland. Dat, van, uh, maar daar ja. heb ik dan de laatste dagen toch weinig oor voor gehad natuurlijk. Ja. ja. ja. Augustus, ja en, en is het dan zo dat u daar nog een mening over heeft... over dat wat er dan nu bijvoorbeeld gebeurt... naar aanleiding van dat rapport... Uh over die schiprolbrand? Of... Nou, nee, daar ben ik dan toch te weinig op de hoogte. Ik begrijp dat dat aangestoken is door iemand... die daar met een peukende kan. maar dat kan ook fout, zeg maar, dat ik hoor. En, nee, ik, het hele debat heb ik dus niet kunnen volgen. Daar nee. weet ik niks van. Nee. Is... En de namen hier Spalin, dat zeggen we natuurlijk... ik zie zelfs het plaatje zijn hoofd, zie ik erbij. Ja, vertelt u, uh, hoe ziet dat hoofd eruit? Nou, een rare hoofd. Ja, een heel raar oh, rare hoofd, Ik dacht dat het maar een heel klein... Ja, ook, ik Ja, dat ik het ook een zwart snorretje zit ja. in mijn hoofd. Of dat heeft hij afgeschoren nu. En het maar haar, hè? Ik schrik er toch even van, hoor, van eerst maar, maar nogmaals, ik ben kunstschilder en ik ruik naar verf. En daar uh, is mijn hele leven, zoals je ook op de tentoonstelling kon zien... Uh, is daarmee uh, vergiftigd ja. eigenlijk, of verrukt. Ja, want waar beginnen we? We beginnen... Begin jaren 40, hè? In de tentoonstelling beginnen we inderdaad met 40. Dat tekeningetje van dat man bijvoorbeeld, die was in de oorlog. Nog man in ik het zo. bos, 1944. En wat de schilderijen betreft is het eerste schilderij 45. Ja, en dan gaan we tot nu toe... Eigenlijk Door. wel tot 2005. Ik geloof dat 2006 er niet bij is. Dus de luisteraar mag dan wel denken: ik hoor een, een kwieke man en een jonge stem. Maar daar hoort een het lichaam bij een van een, een man. oude. oude man die hele zit hoor. Ja. Jicht en alles. Maar... Alles erop en eraan. Maar hij ja. maakt nog steeds prachtig werk. Gaat u ook nog ja. elke dag het atelier. Ja, doen? zeker. Ja, dat houdt je ook jong en bezig. Ja? Ja. Elke dag? Elke dag. Hoe laat? Kantoortijden, gewoon. Ik laat eerst mijn hond uit, behalve dat ik ontbeten heb. En dan gaan we het atelier in. En uh, ja, het is eigenlijk in al die jaren niet zoveel veranderd, het werkprogramma. Behalve dan toch door de jaren, dat ik s'avonds dan, ik zeg dus. na de hond uitlaten, de hele dag schilderen met een lunchje daartussen. En de hele dag schulden is tot een uur of zeven. Maar dan ging ik s'avonds nog in de edspers en in het zuur... plaatjes dus doen, of lithograferen. Ja. Kortom een aantal Dat doe ik niet meer. Nee. En dat wat is, is daarvoor in de plaats gekomen? Dan? Televisie kijken. Oké. Okay. En Snorretje van Heersbalin Van Damahuis. Ik, ja. eh, ik heb het idee dat dat Snorretje van Heersbalin nog een plek in uw werk gaat krijgen. Maar dat, dat zullen wij pas later kunnen beoordelen. Ja, ja dat is waar. Ja. Radio. ¡Gracias! <tose> She doesn't play by rules Zou dit nou geweest zijn? De Beatles? Uh, Bob Dylan? Uh, ik kan het niet zeggen, maar ik kom hier nog wel op terug. It looks like love. Ja, zo heet, het, zo heet het. Heet die groep ook? It looks like. Nou goed, dat is heel slordig van ons. Wij wisten het even niet. Co-Westrik is mijn gast. Beeldend kunstenaar. Gisteren opende in het gemeentemuseum in Den Haag een grote indrukwekkende overzichtstentoonstelling van uw werk. Schilderijen, grafiektekeningen, foto's die u heeft gebruikt als voorstudie. Um, het is de eerste zo grote tentoonstelling van uw werk... van de afgelopen 15 jaar, begrepen wij. Absoluut. Uh, hoe was het eigenlijk voor u om, om dat werk allemaal zo bij elkaar te zien? Nou, dat is natuurlijk toch wel heel bijzonder. Het is uh, heel veel jaargangen die je dan ineens... Dus uh, bij elkaar ziet een boek dat compleet ge, gedeponeerd wordt in een ruimte. Nee, dat is heel fijn. En het leuke is ook, of het leuke... Het bijzondere is dat bij elk schilderij, en dan praat ik over dingen die echt 20, 30 jaar geleden gemaakt zijn, dat je dan ook weer je situatie herkent. Wat heb ik daar gemaakt onder die omstandigheden en de hele emotionele situatie ja. achter het ding. En als je dan dat doorlopend in die tentoonstelling ziet, is dat vrij hevig wat je dan tegenkomt. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. En dus ook heel hevig wat je ervaart. Ja. Ja, ja, natuurlijk. Dus was maar een... de schilderijen op zich zoals ze hebben, dat al, die zijn al een indikking... Indik van wat ik destijds belangrijk vond om een beeld van te maken. Natuurlijk. Ik, ja. Maar dan krijg ik er zoveel bij elkaar. En wat gebeurt er dan met u? Nou, het is, het is heel boeiend, ook zweterig, van jezus, dit heb ik allemaal uh, achter de rug. En in positieve zin bedoelt u dan ook? Of... Uh, ook in de negatieve zin. Jee, dit is allemaal gebeurd toen en zo en zo. Maar voornamelijk als ik het zo zie. Want het is je vak om beelden te maken. Hoe mooie reeks beelden er hangen nou, in dat, plet wel in dat prachtige museum ja. van meneer Berla. Ja. Want mijn god, wat een zalen zijn dat, ja. hè, met daglicht en zo. Ja, het is echt een, prachtig. Al, het, het gebouw op zich al is hang je al... je daar rotkunst neer, dan is het nog <laughs> mooi ja. wel Maar dat wou ik toch echt niet zeggen, hoor. Ik. Nee, nee, nee. <laughs> nee maar zijn, u heeft heel veel zalen toebedeeld gekregen. Een ja. hele vleugel schitterend. En, en alles hangt daar. En, en, en uw werk is niet autobiografisch. Alhoewel er natuurlijk wel altijd autobiografie in zit. Dus het gaat natuurlijk vooral om de kracht van de beeld. Die u, ja. Uh, en maar... wat mij dan zo opviel, is dat sommige beelden... al zo lang zo'n heftige kracht ja. hebben. Ja, leuk is dat, hè. Het zijn toch maar micron-dunne micron laagjes verf... waar je zo'n potentie in kunt stoppen... dat als een soort accu blijft doorgaan door al die tijd heen... dus die dat nog nu nog hebben... maar dat geldt niet alleen voor schilderijen van Westerik. aha... maar het geldt ook voor de grote oude meesters... die het 400 jaar geleden erin pompte in een micron-laagje verf. En waar we nou voor staan, en jezus, dat... Dat vibreert en dat heeft die grote kracht nog steeds. Ja, He? en dat is natuurlijk ook waar de kunstenaar naar zoekt, neem ik aan. Precies. Zo'n krachtig ja. beeld. Bijvoorbeeld, juist. Laten we naar na een van uw greatest hits gaan, om het maar even ondiplomatiek te zeggen, de visvrouw. Ja, ah, ja daar 51. kom je, daar kom je in 1951, daar bent u mee doorgebroken. Ja. Dat is ook een bekroond werk. Ja, dat is waar. Uh, maar het is ook een heel krachtig beeld van, van een visvrouw, een vrouw die vis staat schoon te maken. Uh, het is een. Meer dan 50 jaar oud. Doet het u, raakt het u eigenlijk nog als Nou, ik doet? vind als eerste, als vakman dus, dat hij er zo lekker uitziet. Ik bedoel, lekker fris. Goede verf gebruiken, goede techniek. Ja. Goede ambasman, leuk. <laughs> nee, dat is een ja. lekker gevoel. Ja. Maar dat heb ik door de hele boel. Het ziet er lekker lichtend en fris uit, hè? De hele boel. En, maar je hebt over die visverhaal. Uh, ja, maar dat geldt eigenlijk voor een heleboel van die schilderijen. Snijden aan gras, om maar weer eens even dat te noemen. Ook zo'n great Ik was hiervoor. Ja, voor. Het ik was jammer. Ik ja. wou ze even allemaal op een rijtje gaan behandelen. Want die hadden we in de trein ook heel vaak in reproductie oh, gezien. Oh, jezus, ja ja. Ja, ja. ja, dat is het icoontje. Was als de westerik oost oh, van die, die vinger en dat snijden. dat raak ik nooit meer kwijt. Nee, dat, dat nee, niet meer. vind ik niet erg. Want het is een behoorlijk goed schilderij. Maar toch even over de kracht van dat beeld. Dat beeld heeft toen uh, woedende reacties in de kranten uh, opgeleverd. Dat u die vrouw zo lelijk uh, geschilderd uh, ja, ja, had. Ja. Dat, dat, dat mocht toch niet bestaan? Nee. Dat, dat betekent zo. dat een beeld dus een enorme. Uh, veel kan aanrichten. Ja. Heeft het voor u die kracht nog steeds? Als u nu die visvrouw ziet? Nou, nee. Nee, ik herinner me nog wel de kritieken destijds. van jongen, wat een schilder met die poten, dat is een lelijk vijf. En je moet eens kijken wat een mooie meisjes daar in Scheveningen met zo'n karretje lopen. Maar ik wou die handen die in die vis zaten, daar wou ik juist, juist even daar de aandacht op leggen. En dan verteken je dat natuurlijk en chargeer je dat. En daar gaat dan de goede gemeente natuurlijk over vallen. En die zegt: dit kan niet. Maar het is dezelfde grap die Van Gogh uithaalde... met zijn aardappeleters met veel te grote klauwen. Want die moesten in die aarde die aardappelen eruit halen... en hij vond dan dat hij dat mocht accentueren. En dat doet gewoon een schilder, een beeldend man... Die kan alle accenten verleggen en versterken. Ja, u geeft dat is het ook, leuke van ons vak. U geeft daar ook ogen mee die, die vissig zijn. Ja, die, precies. Die, ja, die, die, en die scharretjes. Ja, die iets hebben van, van smerigheid. Ja. En, en van, dat, van dat hele aardse. Ja, en van al dat putje wat je ook ziet met die darmpjes... en die dingen zo'n kuiten. ligt nog allemaal op, ja. in. Goed. Begrijpt, begrijpt u dat, dat kijkers, de, de, mensen die naar uw werk kijken dat hij uh, de werkelijkheid die u laat zien... en de echte werkelijkheid dan gewoon naadloos tegen elkaar aanleggen en zeggen dat kan niet, meneer uh, Westerink? Nou, dat begrijp ik wel natuurlijk. Maar uh, het is uh, binnen mijn, mijn beelden bezig zijn... probeer ik nou juist dus de realiteit aan te scherpen en te kijken... Uh, Buiten wat de camera kan. De camera die ziet alleen lichtval op dingen. En dat kan heel boeiend zijn. Dat is heel mooi. Ik fotografeer ook heel erg. Maar de schilder. En in ieder geval, daar is een andere beeld en een mogelijkheid om dieper te steken in die dingen. En dingen duidelijk te maken. Althans, duidelijk te maken. Uh, dingen zichtbaar te maken. die je optisch gewoon niet waarneemt. En dan begint het probleem bij het publiek dikwijls. Dan zeggen ze, ja, nee dat kan niet, zo zit dat niet in elkaar. Nee, als het donder, zo zit het niet in elkaar. Maar zo zou je het kunnen zien, zo, moet je, zo heb ik het beleefd. Is daar, is daar iets over te zeggen wat dan boven de markt hangt? Wat net die vertekening is van die realiteit die u wilt, wilt laten zien? Waar gaat uh, dat om? Eh... Uh... Nou, ik vind dat dat een, een verheviging is. En waarom moet je iets verhevigen? Ik vind het meer de waarheid. Dat zou de waarheid meer kunnen vertonen, vind ik. Uh, dingen die wij uh, achterloos overheen lopen... ook omdat we dat uh, niet alleen achterloos maar gewoon niet willen zien... dat is op tafel te leggen. Kijk, dit is er ook nog. En dat lijkt erg op dit stukje wat je dus met de camera kan kijken... maar. Je gaat het iets verder. Je gaat het iets dieper in de dingen, op de dingen in. Dus u wilt dat de mensen eigenlijk mee. ook laten, laten stilstaan bij een moment en bij een beeld? Ja, dat zou heel fijn zijn. ik vind als je mijn tentoonstelling nou ziet: dat de mensen voor die dingen staan en daarmee toekomen en zeggen: Ik ben helemaal ontroerd hierdoor. Dan voel ik me very happy. Ja. Want God voor je. Dat heb ik bereikt om niet de camera spel te spelen, maar om net even hier onder die laag door te komen. Ja. Dat is paddeljoe. Toch gaapt er een groot gat tussen u en publiek. We hadden het al over die trein, over het, eh, het gras wat, wat snijdt. Die reproducties ja. hè, in de Nederlandse treinen terechtgekomen. Het is een beeld wat bijna iedereen uh, van toen gezien heeft. Ja. Maar er was heel veel protest. En ik meen dat de spoorwegen het beeld ook uit de trein heeft gehaald. Klops, omdat klops. Mensen, mensen wilden dat niet zien. De, de, de pijn, de pijn ja. van het zijn, wou ik bijna zeggen. maar ja. de, pijn van... de pijn van het zijn vind ik heel goed dat je dat van... zegt. Dat wil men liever niet zien. Ik heb mensen, kennissen ze van mij, vrienden is een groot woord. Die zeggen, joh, ik weet wat jij maakt. Ik vind dat, maar dat wil ik niet zien, man. Dat wil ik niet, dan loop ik liever naar. Ja, ik ben, zit aan de andere kant om een stukje openbaarheid te geven. Aan dingen waar een heleboel. Mensen liever niet naar kijken. Maar is dat een soort missionarissenwerk? Ja, absoluut. Oh, wat vind ik dat heerlijk. Nou, nee, onzin natuurlijk. Maar ik bedoel, het is wel. Uh, ja, het heeft iets met uh, missionarissen te maken, van Tom. Maar nogmaals, uh, even die trein terug met dat. Uh, dat is dus een schilderij van een vinger en een stuk gras. Nee, ik had dat zelf meegemaakt. Al mijn schilderijen heb ik een keer zelf beleefd. Ze komen dus ergens vandaan, dicht bij mijzelf. Maar dat hangt dan in een trein. En dat moet weg, dat ding. Maar dat kan bij de spoorwegen. Maar je kent het verhaal, maar dat heb ik meer door een malen verteld. Dan moeten er 100, meer dan honderd briefklachten zijn... Dat NES zegt, oké, okay, dan gaat hij eruit. Dan neem ik aan Meer dat dan honderd we... mensen hebben dat dus geschreven. Maar er is een club opgericht ja. van anti-co-westerik. Ja. Anti dat, dat, dat kan dan luister, toch niet nou, anders? Dan vraag je je toch af, wat is hier misgegaan? Is het, heeft het iets met seks te maken? Want dat mag ook nooit. Heeft het iets met religie te maken? Whatever. Nothing. It is just a normal, gewoon geval dat iedereen overkomen ja. kan. Maar dan net in een boos dat men het liever niet ziet. Maar dat, ja. wat, wat was uw reactie op dat moment? Bent u boos geworden? Uh, nou, ik vond het wel natuurlijk heel gek, ook al omdat ik het niet uit kon leggen. En niemand het mij kon uit, want ik noem net een paar punten waarop ja. je zegt nou, daar ga je dan inderdaad in de scheef, maar dat is niet gebeurd. Uh, en al dacht ik, jezus, wat een macht. Ik kan zo weer die paar micronen ja. verf hebben op een groep mensen. Waanzinnig, angstigend bijna. Maar, maar, maar heeft u en wat die... goed ben ik dat ik dat te werk stel. <laughs> dus u heeft uzelf gewoon een pluim gegeven. Eigenlijk kwam het. Maar mee. u had toch ook die mannen van de spoorwegen met de stropdas door de brievenbus moeten trekken? Want nee, nee, nee. dat je daarvoor buigt voor zo'n. Ja. Voor een beeld. Ja, dat op zichzelf natuurlijk. Ja, maar dat vind ik ineens zo'n buitenkant voor mij. Dat zoeken ze maar uit. We hebben dat ik ben al lang aan mijn volgende schilderij bezig. Ja, goed. Hoe, hoe, hoe is het eigenlijk uh, voor, voor u om toch aan een handjevol werken... altijd herinnerd te worden... terwijl er zoveel werken zijn waar u bijna nooit aan herinnerd wordt? Nee... Maar we noemen nou dat snijden aan gras, dus dat is dan dus in de publiciteit gekomen. Maar er zijn een heleboel dingen die mensen die mij bij mij in het atelier zien, die dat mooi vinden, dat mee naar huis nemen. En dan is het buiten het zicht van de bevolking. En alleen in zo'n tentoonstelling als, als nu... komt dat ineens weer naar ja. buiten. En dan zie je alles weer hangen. Dus ik wacht nu maar af wat de kranten weer verder gaan schrijven. Ja, dus ik had van de Volkskrant de vorige keer een, een prachtige kritiek. Dat was van een dame... En die zei, Westerik, mijn god. Als je, als je die wezens ziet die hij tekent, die moesten allemaal een schoppel door de kont hebben. Dat vond ik ook geweldig om <laughs> zo'n kritiek te krijgen. Maar zij schreef ook, want ik ken deze kritiek. Oh, je kent die kritiek? Ik ken, ik ken die kritiek. En zij schreef ook. Zoek nou eens wat meer het avontuur op Westerik. Nou, wat denk je van mijn avonturen? Je hebt het zelf gezien, toch, gisteren? Er zijn er nogal wat. Het tonen van de wond. Zo, kijk eens, ja, ik ben geopereerd. Ik ben gisteren, nee, al ja. oh, heeft u het je laten het? zien gisteren. Ik ben niet bij de opening gisteren geweest. Ik ben vandaag geweest. Oh, maar jij hebt het schilderij ziet hangen. Ja. Het tonen van de wond. Van de wond. dat is zo'n gebaar. Dat is toch een avontuur. Dat zijn huiselijke kleine avonturen. Het snijden in je gras, met gras, is ook een klein... Het zijn allemaal kleine gebeurtenissen. Ja. Het heeft niets met grote spectaculaire. Groot zijn meeslepend wil ik leven. Ja. Ja. Precies. Ja. <laughs> ik, wat, waar Heel ik zelf eenvoudig. Uh, nogal uh, uh, door geraakt ben, is, is de serie Afdalingen bij klaar, Klaarlicht Dag. Dat is ook een serie waar u, ik meen, een jaar of tien over gedaan heeft. Of in ieder geval, er zijn een aantal werken die terugkomen, Ja. een ja. periode lang. En ja. uh, <hijen> het lijkt wel of u met dat werk in die periode wat meer nog van de realiteit afdreef. Of als, het, het nog iets schever wilde zetten, uw blik men, op die realiteit. Men, men, men noemt dat wel eens een vleugje surrealisme. Mm -hmm. Wat er dan bij mij naar binnen komt. Uh, ja, zeker, die afdalingen. Uh, maar dat is een reeks. 1, 2, 3, 4, 5, geloof ik, heb ik er gemaakt. Maar dat heb ik ook met zwemmers gedaan. Met dat snijden en een gas heb ik er ook vier of 5 Is ook een serie, gemaakt. ja. Ja. Uh, en waarom doe je dat? Je zou zeggen, nou, één keer is dat mooi genoeg... maar de tweede keer denk je, als ik het nou zo aanpak... en de compositie op die manier verander, krijg ik een nog sterker beeld. En dat moet een sterk beeld worden. En zo kan je dat een aantal keren doen, dat je zegt... nou ja, nou heb ik het wel gehad, beter hoeft niet. Maar wat was het dat u ging flirten met het, dat beetje surrealisme waar u het over had? Uh, nou... Kijk, wat ik zeg, dat je al de realiteit aan het verhevigen bent of vervormen bent omdat je dat noodzakelijk acht, dan ben je natuurlijk al buitenrealistisch, surrealistisch ja. bezig. En dan is er maar one step further en, en je zit, je hebt gezien het schilderijtje sur le bonbon wat er ja, hangt. Ja, dat, dat is een vinger ja. waar je eigenlijk op een soort taartje en weer. Verrukkelijk vind ik zelf wel om te doen. Maar eh, dan wordt het inderdaad nog gekker dan gewoon een stille eventje ja, maken. Ja, en wat is, het, wat is dan net dat setje dat u er naartoe bracht? Dat u een, nog verheviging, niet... een verheviging van de dingen. Iets spannender maken. Iets sterkere mogelijkheden om bij jou binnen te dringen. Hmm. Dat is de bedoeling. Uh, een, een, een vriend, kennis, filmmaker Jan Wouter van Rijen hebben wij gesproken. Die heeft een film over u ja, gemaakt. Jazeker. Twee keer heeft hij geloof ik zelfs een film ja. over u gemaakt. Ja. Eén keer en later nog een keer helemaal zoals hij zelf wilde, vertelde hij ja. ons. En hij ja, zegt, ja. met die serie afdalingen zie je ook dat zijn werk sentimenteler is geworden. Dat heeft denk ik te maken met het naderende einde en het betreuren ja. daarvan. Nou, dat is niet zo slecht. Want wat wil ik zeggen met dit, met snijden aan gas wil ik zien, laten zien wat er gebeurt met die afdalingen, heb ik mij in de plaats gesteld... ik ga dood. Wat zal mijn laatste moment zijn? Wat vind ik fijn? Wat denk ik aan? Denk ik aan mijn geliefde, de eerste, de tweede? Of denk ik aan de blauwe lucht, of whatever... Om dat fantasievol in te vullen. Dat zijn die afdalingen. Ik zak in die grond. Of mijn, die, mijn mensen zakken in de grond. En wat zien ze? Een blauwe lucht. Ja. Een stuk gras en aarde en misschien nog wat bomen. Ja. En een bepaald licht. Verrukkelijk einde. Het verdwijnmoment. Ja, maar... Subliem moment, ja. Heb ik willen maken. Ja. Ook alweer met een hele dus hij heeft huistuinen. gelijk. Het is, het is inderdaad een, een oprukkende sentimentaliteit die zich meester. Ja, nou, maar ik maakt, heb ook een dochter gehad die doodgegaan is. wat mij verschrikkelijk aangegrepen heeft. En wie zou dat niet hebben? En daar is mijn werk ook van doordruppeld. Doorspekt. Dus over sentiment, jongens, ik ben een hele sentimentele man. Het zit overal in. Snijden, gas komt eruit voort. En... Nou, sla het boekje maar op. Het is allemaal de, do de dood komt ook veel voorbij in uw werk. Ja. Ja. Is dat inderdaad is, is dat, inderdaad dat uh, het overlijden van uw dochters is 38 jaar geworden? Ja. Uh, ze is uh, 13, 14, 14 jaar geleden overleden, meen ik. 92 1992 In 1992 ja, overleden. Is, ja. dat, is dat inderdaad van cruciaal belang geweest... over de, zeg maar, de manier waarop u de dood in uw werk... Nou, het heeft mij geweldig aangegrepen. Ik werd smorgens opgebeld. Ik nu even een heel klein ja. intiem stukje, mag ik wel. Ja, en dan zei er een stem door de telefoon... met u, meneer Westerik ja Dan wou ik u even zeggen, ik ben de dokter van, u, van, u, van uw dochter... en ze is verborgen overleden. Dan krijg je een reuze klap op je hersen. Dat is heel gek. Ze wonen een kilometers weg. Ik ben met een pest naar mijn auto daarheen gereden en daar lacht zij. En, nou, dat zijn toch momenten die, vooral zoals die lieve arts... dat tegen mij melden. God voor u Goed, en dat blijft dan toch jarenlang eigenlijk... een stuk motief in mijn werk, een kind... Dat, uh, ja, waar dat leed een beetje in te ja. zien is. Maar goed. oké, okay. sentiment nou en of? ja, dat is geen sentiment, dat is verdriet. maar verdriet is ook sentiment. Ja. sentiment, sentimentaal. ja, als je of het zo ziet. ja. Ja. Goh, is, en heeft... doen we nou samen huilen? Even? <laughs> oh, ik krijg echt Hele, een te, Ik krijg een heel triviaal. Ja. Het is verdomme. echt waar. Het is echt ja, waar. Ja. Maar zo is het leven. Ja, precies. Verkeersinformatie dus. Het zijn er nog twaalf dagelijkse files. Vooral rond Amsterdam en Utrecht blijft het uh, nog druk. Terwijl het bij Rotterdam en Den Haag al een stuk beter gaat. Ik zal niet alle twaalf files noemen. Ik noem de belangrijkste. Bij Amsterdam op de A1 naar Amersfoort. Veel vertraging nog. Tussen Knoop het meer en Muiden. Vier kilometer. Dat je ongeveer twintig minuten. En daardoor staat het ook nog stil op de A9 voor Knoopend Diemen. Op de A10 West voor de nog steeds vijf kilometer. In het midden van het land op de A2 vanuit Utrecht naar het zuiden nog vertraging. Tussen het Everding en de Afrit Culemborg. En verderop tussen Waardenburg en de Af het hedel. We Wij hebben even een slokje water kunnen nemen, Co. Ja. Westerik en ik. En uh, dit is het programma Kunststof. En beeldend kunstenaar CO Westerik is mijn gast. Hij is hier tot acht uur. Wij praten over zijn werk. Zijn werk is tot met. 10 december te zien in het Haagse Gemeentemuseum. Het is een, een, een indrukwekkende overzichtstentoonstelling. Van, van meer dan 50 jaar. 55 jaar, geloof ik. Uh, beeldende kunst. Nee, nog wel veel langer. 60 jaar beeldende kunst. Ongelooflijk lange beeldende kunst. Heel lang, heel lang. En, en het zijn beelden van, van een man in een bos 1944. Uh, tekening. tot schilderijen die nog, nog heel recent zijn. Uh, wij waren net. Wij waren eigenlijk, we zaten bij het leven en de dood. Ja. Um, want, want gisteren zou Rutger Kopland, de dichter... die heel veel met uw werk heeft, die zou uw expositie openen. En hij moest een vriend begraven. Ja. Dat is natuurlijk een realiteit die zich... Een boezemvriend. Een boezemvriend begraven, dus hij kon niet komen. Nee. Dat, is een, dat is een realiteit die zich in alle opzichten steeds meer aan u opdringt. Lijkt ja. mij. Ja. Uh, heeft u... Heeft u het idee dat u een, daar een vorm voor heeft gevonden. Voor, die, voor, de, voor de angst voor de dood en de dood in uw werk te, uh, ja, een plek weet. te geven. vorm vinden en zo. Moet daar, uh, ik moet daar net als alle anderen natuurlijk straks aan geloven. En een vorm vind je daar nooit voor. Het is een begeleidende, mal gevoel dat je dat straks allemaal gaat missen. En dat je in een grond of lekker begraven of redelijk verbrand kan worden. Ik geloof niet dat je daar een vorm voor vindt. Is het iets waar nee. u dagelijks mee bezig bent als u in uw atelier zit? Nee hoor, nee. nee. Maar ik ben het er wel bewust. En uh, het komt ook regelmatig in de thema's van mijn werk voor, toch wel weer. En gaat het dan over angst voor de dood of over de dood? Uh, angst überhaupt. En dat hoeft niet eens de, de dood te zijn. Angst vind ik een heel bijzonder iets. Maar bijvoorbeeld, we hebben, ik heb hier nu bij mij... Ja, het is een ansichtkaart, maar het is altijd wel handig om een afbeelding bij de hand te hebben. Ja. Van een werk van... Uh, welk jaar is dit? Schoolmeester met 61, kind. 1961. Ja, ja dat is ook een heel, eigenlijk ook een heel angstig portret, hè? Ja. Ja, zeker. Het is dus een schoolmeester met een kind. En het is ook net bijna als mijn snijden aan gras... En, uh, een belangrijk werk van mij. is wordt ook dikwijls genoemd. komt op boekjes te staan over educatie. bijvoorbeeld. Ja, dat zou ik, er aan, ik heb Niemand aan willen doen. Nee. maar Ik wou in dat ding dus... Uh, is die man nou aardig voor dat kind? Of is die er um, eigenlijk aan het mollen? Dat is... U brengt ons in de war hiermee met, met zo'n beeld. Ik zou je er eventjes op wijzen en, en het in de war brengen vooral. Ja. ja. En daarin zie je dan dat dat eigenlijk altijd al een leidraad is geweest hè, in uw werk, die ja. angst. Ja. Dat je eigenlijk niet weet of je nou vrolijk moet worden van uw werk, of dat je er eigenlijk in diepe nou, ik somberheid ken Mensen die lachen zich rot. Echt, ik moet altijd zo lachen om jouw werk. He, zo leuk met die vrolijke kleurtjes. Dat jullie Dat vind ik wel leuk dat ik dat ja. hoor, want dat kan ik ook niet helemaal rijmen. Maar uh, ik bedoel, er zijn dus mensen die het heel anders zien dan, dan jij. In wezen is het vrij somber toch? Wat vindt u maar zelf. Mee, nee, maar wat vind jij nou? Jij hebt er gisteren niet nee, ik, ik vind, ik vind. Als je ik... door die zadel. De stilte. Het is bijna een kathedraal door bij Lagerland. Ja. Uh, en daar hangen die plaatjes in. Het, ik vind het ontroerend en fijn. Maar niks uh, dat je zegt, nou, uh, hallo, dat is uh, griezelig of wat Nee, griezelig niet. Nou ja, maar er zit heren. een grote, uh, er zit een verdrietige, ja? melancholische... Ja, oké. Okay. Uh, ja. Ondertoon in, in uw werk, ja, vind ik. dat is misschien wel waar, ja. ja. Nu pakken we echt een zakdoek erbij. En dan roep ik mijn grote vriend en boekenman Chris maar binnen. Yeah die komt elke week vertellen over literatuur, of minder literatuur. Het hoeft helemaal niet. Het gaat gewoon over boeken. Vorige, ja. vorige week heb ik ja... Maar Chris ja is, is ook bang, zie ik nu. Ja, is is bang op ja, staat op mijn Pring, sorry. Ja, je kan het op twee manieren lezen. Ja. Chris, jij, jij bent voor, vorige week naar huis gestuurd met een boek. Met een boek wat jij had gekregen ja. van iemand. Ja, er zat zelfs nog, de brief zat erin. Ga ja. achter Peter Apostel. Ja, ik ik kom... heb getracht een boek te maken met universele zeggingskracht. Ik vond het, het ten eerste heel erg lief, want dat wil ik er dan toch even bij vertellen. Dat, dat er, uh, en, en ik hoop niet dat iedereen dit nu gaat doen, want het moet geen navolging krijgen. Maar die, dat ene unieke moment dat iemand, uh, terwijl ik de studio uitstapte... voor de deur stond en zei, ik heb net naar u geluisterd en ik kom u nu een boek brengen. En dat vond ik, uh, vond ik gewoon Wart heel... Wat je onmiddellijk doorschuift naar mij Omdat je zei tegen mij, Chris, dit is een boek voor jou. Ja, dat en waar. dat klopte namelijk. We hadden het er vorige week over voor de uitzending dat ik op uh, het spui was geweest op de boekenmarkt. Probeer ik altijd even langs te rijden. En daar sprak ik met een, een boekenhandelaar... een beetje over hoe het nou eigenlijk ging. Want ik zei tegen hem... Ja, ik zit eerlijk gezegd heel veel op internet te kijken. Want dan hoef je niet met een lijstje van antikariaat naar anticariat. kan je gewoon in één keer in, in toetsen En dan heb je je boek. Ja. Toen zei hij, ja, daar hebben we wel redelijk wat onder te lijden. Maar heel veel anticariaten gaan ook al hun boeken op internet zetten. Maar het mooie van zo'n boekenmarkt is natuurlijk de verwondering... van de boeken waar je tegenaan loopt. En dat heb je niet als je je lijstje achter de computer gaat intikken. En um, zo'n zo boekenmarkt als op het Spui... dat blijft natuurlijk volgens mij nog eeuwen bestaan. En die Evert van Kuik, die meneer die jou uh, dat boek heeft gegeven... die heeft een fotoboek gemaakt. Dat heet Spui Amsterdam over deze boekenmarkt. Dus toen uh, was ik uh, ja, verrast. Het zijn 91 foto's van boeken op de markt en eh, boekhandelaren en mensen die boeken kopen. Maar voor mij zit de fascinatie achter in dit boek. Het zal ook eens niet. <laughs> in de kleine lettertjes, want wat dat heeft deze meneer gedaan... die is elke foto, hij heeft natuurlijk duizenden gemaakt... en nee, 91 uitgekozen, is hij gaan ontleden. Hij is eigenlijk bezig ons in zijn wereld te trekken... En dat vind ik zo Dat is zo goed verzonnen en uitgewerkt. We zien bijvoorbeeld op pagina, volgens mij is het tien of daarvoor, een heel oud tijdschrift. Dat heet Schravenhagen in beeld. Een panorama en daar staat een filmster op. En dan vraagt die man zich af: wie is dat? Dat gaat hij dan helemaal uitzoeken. Dat is een man naar jouw hart, hè. Dat is echt ja. zo werkt: een boekenmarkt. Zo werkt de geest van iemand die daar rondloopt. Die denkt, dit is Betty Crabble. En dan gaat hij het uitzoeken. En dan ontdekt hij, nee, dat kan niet, want dan is ze 16 jaar. En dan krijg je ook nog, heel kort, in heel kort bestand... het leven van deze mevrouw. Met een prachtige zin dat haar dochter, nadat ze dood is... de kluis vindt van deze bekende actrice. En dan denkt ze, daar zit het in. En zit een heel klein briefje in die kluis. Daar staat op, sorry... There's nothing more. <laughs> Eén zo'n ding kan ik al... Ja, ja. Dat ja, iemand heel dat voor mij gaat uitzoeken. Ja. Dan ja, ja. heb je ah, ook um... portretten bijvoorbeeld van deze vrouw. Nou, ja. Vertel eens. meneer Westerik, wat voor een vrouw is dit? Ja, dat kan alles zijn. Eenijke dacht... lady. Of is, is het niet de man van een bommetje? De, de, de, de artiest? Nee. Nee. En hier. Peer Massini lijkt hij een beetje op. Ja, dat bedoel ik. Ja. Een het, nee, ja. oh, een oude bommetje. Ja. Het is een, een mevrouw. Ja, en ik, ik begin dan mijn hele verhaal te verzinnen, maar dat doet deze man dus ook. Jezus, jongens. En hij ziet in deze vrouw met hè? twee tassen die in een boek gebogen zitten met een klein brilletje en een beige regenjas het volgende. Anders dan de lezende oude vrouw die Rembrandt in 1655 schilderde draagt de lezende vrouw op deze foto geen donkere kap met goudbroek aan. De extra lichtaccenten komen van de paperbacks op de voorgrond en uit de halfbenutte opstellingen van het met kale lichtpeertjes opgesierde winterspui. Uh, Af en toe yeah. denk ik Dat van: en dan de struik ik over die zin en vind ik het heel erg uh, gemaakt. Maar dit is iemand die, die gewoon zo gepassioneerd is en over die ja. markt loopt. Hebben we bijvoorbeeld dit meisje. Dat vind ik zo trouwens. Zo... Dat is nog veel mooier eigenlijk. Daarom... Dit is namelijk echt. De, de foto's de... zijn af en toe wat donker. Maar er staat in die tekst ook. Ik ga nooit neplicht gebruiken. Nee, nee, nee, nee. Ik, want dat okay. heb je ook. Als je over een boekenmarkt loopt. Onder die stalletjes is het niet zo licht. Nee, precies. Maar dan zien we hier onder deze foto. Een meisje een boek lezen. En dan zie je dat hij mensen niet laat poseren. Want je ziet dat dit meisje echt leest. En ik kan niet precies omschrijven wat dat is. Dit meisje hieronder. moet een jaar of 14, 15 zijn. En je ziet aan haar pose, meneer Westrijk... Ik hoop dat u dat ziet. Ze leest namelijk echt. Yes, ja. Yeah. Dit is yeah, niet... Nou. Maar wat het dan is... Ja, dat weet ik. Maar Sowieso zo de, ga je iets, op een gegeven iets moment... Iets wat uh, wijkende lippen... Nou, ja, god, het is het totaal van het gezicht. Met de ogen ook. Dus zo ging ik op een gegeven moment ook zelf kijken naar die foto's. Omdat die man het helemaal gaat als ontleden naar ja. zijn ding. Dus dan kijk ik bij een volgende foto en denk ik... oh, zal dat of dat het zijn? En dat, het is een geweldig leuk ja, idee. Sorry. Hij kent ook al die mensen. Dus hij um, geeft ook hele korte levensverhaaltjes eigenlijk... van die handelaren, maar ook van de muzikanten. Bijvoorbeeld een, een, een man uit... Uh, uh, een Molukse man die daar altijd met een gitaar zit, die ken ik wel. Maar ik, ik spreek hem natuurlijk niet aan. En dan weet je nu wat voor man dat is in een paar zinnen. En is dat eigenlijk fijn om te weten? Of had je liever die man in je eigen fantasie door laten Nee, nee, nee. Ik, in dit geval vind ik het, vind ik het prima. Omdat, omdat het gaat niet te ver. Hij stipt het aan en hij neemt je toch mee in zijn wereld. Daarnet bladeren we langs een ander meisje van volgens mij tien jaar. Dat is de dochter van een van de boekhandelaren. En... Um, die heeft een keer een gedicht geschreven voor Kale Ben uit Rotterdam. staat ook op een foto en die was overleden. En toen heeft zij in een boek bij de begrafenis een gedicht geschreven. En volgens mij was het toen iets van tien of elf jaar oud. En dat heeft hij ook dus weer opgenomen dat zij op die foto staat. Heeft hij dus dat weer helemaal van, oh ja, dat, dat gedichtje, dat vond ik zo mooi. Heeft hij weer, en dat staat nu in dit boek. En het is een kindergedicht over de dood, Hart meedogenloos en troostend wat mij betreft. Lees. Het heet De Dood. Tien jaar, hè? Of tien, elf. Geen gevoel in je. Een lange rust. Geen stem. Geen geluk voor ons. Je bent weg en laat ons alleen. Weg van de aarde. Een lange slaap. Geen mens kent je meer. Na een paar jaar weent niemand meer wie je bent. En weten we niet wat er allemaal gebeurd is. En dat is De Dood. Maar ik vergeet je niet, lieve Ben. Ah, dit, daar, niemand weet meer wie je Eigenlijk is dat natuurlijk. Maar, dan, maar ik vergeet je niet, lieve Ben. Ja. Ik ben uh, deze, de, meneer Evert. Uh, Heel uh, erg nee, dankbaar. meneer want, Evert verder. Want doe dat, zeg nog even hoe die heet. Evert, van, Evert Kuik. van Kuik. Die ben ik erg dankbaar dat hij dit boek heeft gemaakt. Hij maakt ook namelijk foto's van die kunstwerk. Die vind ik verschrikkelijk lelijk. Van die, boeken, van die stalen boeken liggen er op het Daar Struikel je voortdurend over. Dat is gemaakt door een Amerikaanse kunstenaar. Lawrence Weiner heet hij. Ja. Daar moest ik even aan denken. Omdat aan het begin van dit uur zei... Um, onze Joost toch? Ja, Joost. Verder, ja. Joost Prinsen, de aanslouder over het idee van een kunstwerk in je hoofd... en dan de struggle zou ik maar zeggen, om dat te maken. En toen heeft deze man uh, gewoon helemaal uitgezocht wie die Lawrence Weiner was. En die ja. heeft uitgevonden dat hij in 1968 een tentoonstelling had... die het statements. En dan had hij het prachtige idee namelijk... hij had geen kunstwerken gemaakt, die Weiner. Hij had gewoon 28 uitspraken gedaan. En die stonden gewoon teksten... En een van die teksten is, en daar sluiten we dan mee af... een liter groene buitenlak tegen een bakstenen muur gegooid. En dus elke keer als ik nu over het spui rijd, dan denk ik... een liter groene buitenlak tegen een bakstenen muur gegooid. Ja, Lawrence Wiener. Oké. Okay. En uh, meneer Westerik, uh, u heeft toch ook lesgegeven? Ja, uh, op de Klinkt dat dat is... Uh, ja, ja, nee, is ja, ook, nou ja, ik zit, ja. ja, nou ja, maar uh, komen nee, maar er dan wel. ook dit soort tuurlijk, dingen voorbij? tuurlijk. Oh, uh, pardon, zul ik. Uh, nou, ja, over ik hoe niet. Nou ja, bijvoorbeeld uh, over, over die, die liter uh, groene. Ja, dat gebeurde ook, hè, maar dat mocht in mijn klas niet toegestaan Oh, neem me je niet kwalijk. Precies. Wij zo... gaven klassiek onderwijs, hoor. Oh, echt? Was het echt meer. Oh, Heel ja. erg. Helemaal gericht op de, de oude tijden. Van je Eerst goed, en naakt in elkaar stampen. Dat het ambachtelijke je dat... werk. Ambachtelijke werk. Wat je daar later mee doet, jongens, oké. Okay. First. Étudier, ja, en zoals u dat nu aan mij vertelt, en ja. vrij dwingend ook... Ja. Ja. Zo'n etter was uh, ik in de klas ook. Be begrijp <laughs> ik dat u, dat u ook van harte hierachter staat nog ja, steeds. Ja, absoluut nog steeds. Vind ik heel belangrijk. En dit vind ik Laurens weer een schat van een man. Met die, hij, zo, hij ziet er ook zo lief, hè? Maar ze hebben ook een school, zeg. Ah, het is niet heel veel. Oké, okay, maar ik dergelijk. ga ik Wel Frans, om, omdat ik in, in Frankrijk in in en huis heb U spreekt alle talen, want ik hoor u ook al regelmatig ja, iets in het Duits Engels zeggen. He? Duits Oh, Duits ook. Ja. Maar ik ben wel benieuwd. Maar ik ga weg, hoor. Ja. ja. Maar na de frustratie van wat er in je hoofd zit ja. en wat er op het doek komt, want u roept ook steeds. Ja, ik vind het zelf wel een heel bijna geslaagd schilderij. Ja. ja. Nee, maar ik zal je vertellen wat je dus in je hoofd hebt... voordat je begint, je denkt, dat moet een schilderij worden, Chris. Dan heb je dat in je hoofd, godverdomme, met en een enthousiasme. Dan ga je een doek pakken en dan weet je niet... hoe groot moet dat worden, wil dat... Efficiënt, goed werken. He, de maat van het ding is heel belangrijk. Als je het straks klaar zou hebben. Dus dan ga je dat. Maar is het al af in je hoofd? Nee, in mijn hoofd heb ik het hele Echt? idee. Oh, nou af, ik zie de kleuren ja. een beetje. Maar ik weet precies welke mentaliteit en welke sentimenten, welke verheviging... ik wil toepassen op de realiteit. Want we hebben het ergens bij mij altijd over realiteit. Oké, okay, ik heb het maatje bepaald en dan ga ik door. En dan krijg je de verliespost. En daar had jij het over. Yeah. En dat is essentieel, dat is heel belangrijk. Ik heb het 100% in mijn hoofd, want het is niet bevuild door olieverf... Uh, of door whatever materiaal ook. En het dan dus uit je hand laten komen. Het, ik heb al de verliespost van het, het, het formaat van het ding. Dan ga ik daarmee beginnen. En als ik 70% haal, ben ik spekkoper. Van die 100 die ik eerst in mijn kop had. Dat haal je nooit. Dat haalde helemaal ook niet. Hoeveel die wilde hebben, weet ik niet. Maar uh, je moet tevreden zijn met een stuk dat onder die maat blijft. Je kan niet maar dat is toch heel frustrerend? Dat is ook, wij zijn ook gefrustreerde mensen. Maar jullie Altijd toch maar al, weer... Ach, ja, natuurlijk zijn we Kijk, gefrustreerd. Precies. Nou, Normaal, ja, de mens in wezen. Kijk, we, soms dan lukt het ons... Uh, het lukt u bijvoorbeeld om beelden op te roepen die heel veel teweeg brengen. Ja. Ontroeren. Ontroeren, teweegbrengen. Okay, Ontroeren, right. ja. dat is beter, denk ik. Hè? Ja, teweeg... beter. Dat is... Teweegbrengen, dat is de dat is De trein ja. en, en ja. Mensen nee, revolten. Ik begrijp, ik begrijp het. Uh, zelfs ook dichters inspireren. Want, want ik begrijp dat wij een, uh, een Rutger Kopland hebben klaarstaan. Uh, uh, klaarstaan heet het dan in onze taal. Ja, ja, ja. Uh, Rutger Kopland die heeft bij afdalingen, bij klaarlichte dag of, uh, Heeft verse. hij uh, verzen gemaakt. Gaan we even luisteren. Ja. Je ziet hoe het gebeurt... Het is klaarlichte dag en het gebeurt. Voor je ogen zie je hoe het lichaam van een man... levend afdaalt in de aarde. Het is heel licht, het is van dat hevige lentelicht... waarin je weer even ziet, ja, dit. Dit was het landschap. Hemel, aarde, knotwillig, gras. Lichaam, denk ik... Als je mijn eigen lichaam bent... waar heb je me gevonden? Waar breng je me heen? Waar laat je me gaan? En hoe moet het zijn zonder jou? Hoe lang? Hoe diep? Hoe alleen? Dat is mooi. Ja, misschien heeft hij dit gisteren voorgedragen voor die vriend. Nou, dat... Dat zou namelijk heel kunnen, goed kunnen. Dat zou heel goed passen natuurlijk, dat is waar. Ja. En wij hadden dus ter vervanging een dame... die dat, daar hebben we net al over gehad, die dat ook excellent deed. Maar hij doet het prachtig. Hij zit ook en zegt dit ook in een film van Jan Wouter van Rijen over mij. En dat beheerst de hele film eigenlijk. Ja. Het is grappig om, of, of grappig, bijzonder eigenlijk dat er een dichter uh, voorbij komt in uw leven, die in uw werk direct een grote verwantschap ziet met, met zijn eigen werk. Ja. Terwijl hij een heel ander instrument heeft dan u heeft. Ja. Had u dat eigenlijk omgekeerd ook? Had u het ook niet Nee, maar ik, ik, ik wou nog even zeggen, een ander instrument, maar dat houden, kijk, als een niet-dichter mijn werk ontroerend vindt. Dan kan een dichter, want het is ook een mens, dat ook ontroerend vinden. En dan plotseling binnen zijn eigen materialen daar iets mee gaan doen. Ja. Zo ligt het misschien wel. En hij doet dat inderdaad voor Trevor. Maar het gekke is dat. Uh, een stuk realisme in de beeldende kunst altijd eigenlijk auteuren uh, bezwangerd heeft. Daar hebben ze altijd iets mee gedaan, of het nou willing was om een realist te noemen of whatever. Huh? Ze waren daar altijd eigenlijk wel erg naar op zoek om dat beeld te herkennen, wat ze ook zelf in taal misschien zouden kunnen maken. Ik zeg dat heel ongelukkig op het ogenblik, maar iets is er van waar. Ja. Ja, er zijn een aantal mailtjes binnengekomen van luisteraars. Beste co, jaren geleden kocht ik voor ons bedrijf kunst. Ik mocht je ontmoeten in je atelier. De schilderijen van Bor, dat zijn de hond, hè. Die zijn me erg bijgebleven. Ik heb gelukkig werk van je en het heeft een bijzondere plaats. Maar nu de vraag. Heb je nooit gedacht aan een groep waar je bij wilt horen... zoals de meeste van je collega's? Je bent zo'n eenling gebleven. Godzijdank. Schrijft Ron Koster. Oh, Ron Koster ken ik haar niet. Maar ik, eh, ja, met een groep... Eh, laat die groep zich maar manifesteren, dan ga ik ogenblikkelijk meedoen. Maar ik bedoel, het is toch zo'n apart stukje geur dat ik verspreid... dat we daar nauwelijks een groep mee kunnen. Dat, dat, dat is er niet omheen te voegen, denk ik. Maar bent u met alle respect wel geschikt voor een groep eigenlijk? Nee, dat bedoel ik. Het, is, het, het zit er helemaal niet in. Nee, want er zijn een, toch heel veel, heel veel momenten geweest... dat u had kunnen intekenen voor een groep? U bent al ja, vanaf ik ben ook met groepen be, begonnen Met verven ja. en zo, maar die groep... Kijk, wat hier in de brief bedoeld wordt, denk ik... dat zijn dus uh, mensen die ja. mentaal zich dus wilden groeperen... en bij elkaar... Vonden dat ze bij elkaar ja, hoorden ja. en het, het De dezelfde kop, boodschap ja, hadden. Ja. En dat had, dat vergeven waar ik dan in zat helemaal niet. Dat was eigenlijk alleen maar iets om samen te kunnen exposeren. En in die dagen, dat is die ook alweer jaren geleden, was dat vrij moeilijk om daar individueel te exposeren. En met een groep was dat wat makkelijker. Nee, ik hoor niet bij een groep geloof ik. Nee. En dan vraagt hij zich ook nog af of er nog internationale aandacht voor uw werk gaat komen. Nou, nou, misschien kunnen we daar een uh, ambitie van maken. Ja, dat zou wel leuk zijn. Ja, laat zij nou beginnen. Of hij, wat is het? Ja, hij, het is een, is een hij. Hij, heet hij. Hij heet Ron. Oké. Okay. Ja, nee, ik wou... Je zou het wel over. willen? Mm, nou, weet je, wat ik dus wel eens heb meegemaakt in mijn leven... dat buitenland zich uh, ernstig ging interesseren voor mij. Maar die vroegen nou dan gelijk om twaalf snijden aan grassen. En meer van die grappen, ja. dat kan niet, jongens. Ik maak drie, vier schilderijen per jaar. En stel dat ik door centen mij zou willen laten verleiden... dan word je toch dood, ongelukkig. Mijn god, nee, laat mij nou maar zo doorgaan. Oké, okay, we richten ons nu even niet op uw internationale carrière. Laten nee. we het gewoon dicht bij huis houden. Ja. Heeft, u wat, wat, heeft u artistieke ambities waarvan u zegt... dit is nog iets waar ik aan werk? Of... Ik ga gewoon door... Als ik nu ook die tentoonstelling zie van zoveel jaar geleden... dan is het gewoon één film die doordraait. Er gebeurt mijn palet wordt wat lichter, dat zou je kunnen zeggen. Maar voor de rest, uh, thematisch, is het altijd weer hetzelfde. Het is een stukje wat er onder die huid gebeurt. Wat en, bedoelt u met uh, palet wordt lichter? Uh, nou, als je dus de eerste zaal ziet van dit gemeentemuseum waar ik hang... dan is het allemaal vrij donker. die visvrouw... En, en die kraamvrouw en uh, whatever, het is er is yeah. nog meer tussen de man yeah. vrouw. Dus het heeft een vrij donker timbre van het palet. En dan later zie je dat lichter worden. En dan zou je zeggen, en hoe komt dat dan? Nou, ik denk dat ik op een gegeven ogenblik dus in Frankrijk uh, veel aan het werk ben en dat daar het licht anders is en dat daar waarschijnlijk dan die, het lichtere palet ontstond. Misschien met u ballast kwijtgeraakt onderweg? Ja, dat zou ook kunnen. Ja, dat zou goed kunnen. Of is dat te, te plat misschien? Ja, Jezus ballast. Ja. Ik krijg er alleen maar ballast bij. Maar, ja, uh, wij, wij, uh, u gaat gewoon doorwerken ja. en, uh, tot, uh, uh, tot het einde der tijden. Tot het einde der tijden. Vlak naast je etspergs neervallen. Dat lijkt me een prachtig einde. Zoiets. Maar dat zien we allemaal nog. U heeft uh, nog ruimschoots de tijd om uw tegel toe te lichten. U heeft het al opgeschreven. Onze op ja, redactrice ja, probeerde ja. natuurlijk een tekening tot een tekening te verlokken. Want dan en hadden we ook niet... direct een waardevol werkje in huis, maar dat is oh, niet gelukt. Nou, maar dit is ook erg mooi. Want wat schreef ik op de tegel? De kans om een schilderij te maken is bijzonder klein. En dat ondertekende ik... Het is namelijk eigenlijk niet te doen. Je blijft altijd, we hadden het er net over, die 100% haal je nooit. Dus je blijft frustrerend achter met op zijn best 75%. En dan nog is die 75% wel eigenlijk wel goed genoeg voor het idee waarmee je begon. Dus die kans om echt een schilderij... en daarmee eh, maak ik een schilderij tot een fenomena eigenlijk. Dat het heel bijzonder is, een soort stuk magie, een schilderij. eigenlijk. wonderbaarlijk gebeuren, laten we dat even vooral voor opstellen. Meneer Westerik, ik vond het heel fijn om u ontmoet te hebben. Ik hoop dat de luisteraars dat ook vonden. Dank voor uw komst. Oké. Okay. Ja. Dit was aflevering 1388. Dank meneer Westerik. Radio 1. Kenstof. U hoorde Petra Possel in gesprek met Co Westerink. Westerik, moet ik zeggen. De kunstenaar was in Kunststof, een uh, bijdrage van NTR, in 2006 te gast. En die files waar melding van werd gemaakt... Ja, die zijn natuurlijk inmiddels opgelost. Het is zeven jaar later. Goed, Co Westerik, die is vandaag jarig. Ik weet niet waar het feestje is, in Nederland of in Frankrijk. Hoe het ook zij, hij wordt 89 jaar. De overzichtstentoonstelling in het gemeentemuseum Den Haag... die is er nu in 2006. 13 natuurlijk ook niet meer. Maar begin deze maand is er weer een tentoonstelling... van recent werk bij galerie Fenna de Vries. Dat is in Rotterdam. Eind van dit jaar wordt in het Rijksmuseum Amsterdam... een nieuw boek gepresenteerd. Dat verschijnt bij uitgeverij De Kunst Wezep. Het zijn reproducties van 90 à 100 schilderijen... met daarbij idee-schetsen en quotes... uit Co-Westeriks werkdagboeken. Kortom, er gebeurt nog van alles in het Rijksmuseum. En boeiende leven van de kunstenaar. Chris Baaienma, die kwam in deze aflevering van Kunststof ook nog even langs. Ik heb het even opgezocht. De boekenmarkt op het spui in Amsterdam, waar het onder meer over ging. Die is er iedere vrijdagochtend. En later deze maand is de Amsterdamse Boekennacht. De deelnemende cafés, boekhandels, antiquariaten en culturele instellingen... op en rond het Spui hebben een gevarieerd programma... voor de avond van vrijdag 22 maart 2013 gemaakt. En het uh, gaat gepaard met interessante gasten, optredens... sprankelende voordrachten en zelfs meeslepende muziek. Om half acht in de avond, dus 22 maart... zal Maarten van Rossum de opening verzorgen bij het Lievertje op het Spui. De dat is de site waarop u alle informatie hierover vindt. Het lijkt me zeer de moeite waard. Ik vier op dat moment mijn verjaardag in een zonnig oord. Het lijkt me ook wel een heel prettig verpozen. Woord. Wekelijks wandelt de VPRO met je door de radioarchieven. Vijf uur luisteren naar reportages.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 Inderdaad, woord bij de VPRO op Radio 1. En vragen en opmerkingen die kunt u mailen naar woord.vpro.nl. Dat heeft ook Niels Zelenberg gedaan. Vandaag hoorde ik dat werknemers van Ballantyne... per ongeluk duizenden liters whisky hebben laten wegstromen. Ik geniet maar gewoon van een glas tijdens fijne radio. Dat lijkt me slimmer. Gefeliciteerd met je koperjubileum. jubileum. Ik ben echt blij met dit soort radio. Helaas niet meer overdag. Bedankt voor inzet van jou en je team. Goed. Um... We zijn er nog, uh, tot zeven uh, uur. Uh, en met we bedoel ik technicus Anne Bakema en ik, Nora, uw gastvrouw. De radioreis voert ons nog langs het Italiaanse pittoreske dorpje Pesciccim, dat tussen zes en zeven. En zometeen na het korte journaal bevinden we ons in het pittige gezelschap van opstandige boeren. De moeite waard om er even bij te blijven. Tot zo.